En ik kan me begot niet voorstellen dat hij dat deed uit sympathie voor de zoon van een rivaal, hè? Maar omdat hij moest, wil ik zeggen? Zwijg dus Zwijgeld betalen, ja. Stefan wist iets van Vinke wat deze liever niet aan de grote klok zou gaan. Dat is. De moord van toen, natuurlijk. Sylvie van der Voor. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Ja, Vinke kan het ons niet meer vertellen. Nee, maar Albert Leroy misschien wel. En Meester Buis. En oude. Niks van. Ja, maar commissaris, we kunnen hem er toch eens over aanpakken op zijn minst. Dat gebeurt niet, Karin. Bedankt voor al wat je ge gevonden hebt, maar hou je er nu alsjeblieft eventjes buiten. Maar... Ik ga bellen. Alles. Wat heeft hij zo ineens? Ja. Ik... Kido, wat was dat voorstel nu zo onredelijk? Natuurlijk nou, niet. Oh, nee. Nee. Alleen, ja, het zou slapende onder kunnen wakker maken en dat wil hij nu absoluut vinden. Kom binnen, man. Ja, dankjewel. En wat verschijnt met de van uw bezoek hier. Wat, wat is dat? Ja, de pistool. Ken je dat niet? Het is een gevaarlijk ding hoor, vooral als het geladen is. Beste vriendin. Ik zit ik... de beste vrienden als het zeg. Ben ik gekomen om te kletsen? Of toch, misschien een beetje. O, wat? Ja, kom, eerst dit aantrekken. Stefan, St St alsjeblieft. Ik... Ja, kom, trek aan zeg ik. Een, een, een dwangbaas? Ja, Proficiat, goed gezien. Ik denk er niet aan. Ja, wat zullen we nu zeggen? Wat doet dat wapenweg in godsnaam zeg? Oké. Okay.